Het binnenvaartschip dat was gekapseist op de Westerschelde is rechtop gezet en naar een terneuze gesleept. De vermiste opvarende is nog niet gevonden. De politie heeft het schip nog niet goed kunnen onderzoeken, zegt Rijkswaterstaat. Twee andere opvarenden konden gisteren worden gered. China heeft duizenden rollen wc-papieren in beslag genomen. omdat daar een foto van de leider van Hongkong op staat. Een oppositiepartij wilde de wc-rollen verkopen met Chinees nieuwjaar. Peking kon de grap niet waarderen. In Hongkong waren het afgelopen jaar felle demonstraties tegen het bewind in Peking. omdat de communistische regering te veel invloed wil. Hongkong was lange tijd een Britse kolonie en grote groepen eisen democratie. De Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink is overleden. Hij wordt samen met Breiten Breitenbach gezien als een belangrijke literaire vertegenwoordiger van de Afrikanen bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. Hij verzette zich in het Afrikaans tegen de apartheid. Zijn bekendste werk is verfilmd, A Dry White Season. André Brink is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanuit het noorden trekken wolken over het land en valt er nog wat regen. Dat kan nog wat gladheid opleveren. Het wordt 2 tot 6 graden.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 Guess we know this score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind mindless cry. Behind Goedemiddag. En ook namens mij natuurlijk. En goedemiddag Dolly. Goedemiddag. En wie zijn wij? Maurice en Dolly. Ja, He? wij zijn yeah. het inderdaad. De enige echte. Hoe <laughs> kan het ook anders? En uh, goedemiddag bij een uh, speciale uitzending van uh, ZFM Lunch. Ja, een echte jubileum uitzending. Ja. Wat vind je ervan? toch dat we dat mee mogen maken. 25 jaar ZFM. Ja, en allemaal door u hoor. Ja, door Doordat de luisteraar. jullie allemaal luisteren. Ja, want zonder de luisteraar uh, zijn we helemaal nergens natuurlijk. En uh, natuurlijk tegenwoordig niet. ook zonder de kijker zijn we nergens. Als ik zo naar televisie kijk, dan uh, zie ik ons zitten. Uh, ik zie mezelf dat staan. Je een knappe maar... gozer, hè? He? Wie? Jij. Ik? Oh? Ja. Ik dacht, uh, nou ja, laat maar. Um, dat wordt een nieuwe oproep. Ja. Iedereen die Maurice niet knap vindt, die moest maar eens bellen en vertellen waarom. Nou, dan staat de telefoon rood gloeiend, <laughs> kan je <ik> vertellen, hoor. <laughs> ja, <laughs> dat, dat is je vroeger heen. ook, hè? In ja, dat stond je zeker. 400 telefoontjes per dag, Maurice. Zoveel? 400 telefoontjes per dag. Rob vertelde me net dat de telefoons waren niet aan te slepen. Want ze waren zo door zo'n telefoon heen. <laughs> ja. Ja, ik weet nog wel. Uh, daar hadden we vanochtend bij Wilco ook over. Er zijn uh, oude opnames. En ze uh, kijkt naar een oude opname van 1991 van de muziekboulevard toen. Ja. Van Kort uh, Draaier. Um, inderdaad over telefoontjes. Ja. Het ding staat rood gloeiend. Ja. En als je naar een opname ervoor gaat uh, luisteren. Um, dan hoor je inderdaad het verhaal van dat ze nog geen microfoons hadden. En dat ze echt met de koptelefoon gingen. Ja, ja gingen, mooi hè? Ja, ja, fantastisch. Idaal, ja, daar hadden ze nog even niet over nagedacht. Ik had ook vroeger wel eens gedaan dat ik draaide. Mochten we ook niet uh, tijdens het draaien. was dan uh, gewoon op een uh, discotheek, zeg maar, achter, kinderdisco. Ja. En uh, mochten we ook niet lullen tussendoor. Ja. En hoe gingen we dat oplossen? Met de koptelefoon natuurlijk. Ja, ja. Want ja. we moesten praten tussendoor. Ja, zo is het. We gaan straks ook gezellig even een uh, praatje houden met uh, Roel. Handhof en met Rob Bossink. Ja. Want we hebben het net over de tv-functie die erbij is gekomen bij CFM in de afgelopen jaren. En die uh, ongetwijfeld uitgebreid gaat worden. En dan krijgen we met deze twee heren nog meer te maken dan we al hadden. Ze zijn inmiddels in de studio. Welkom Rob, welkom Roel. We gaan straks uh, naar het volgende plaatje denk ik maar even gezellig praten met uh, wat hun drive is. En uh, wat ons allemaal te wachten gaat staan. En we gaan natuurlijk we gaan ook... Uh, Vrijwilliger, uh, vrijwilliger zeg ik een beetje uitlichten. Ja, precies, want dat uh, bestond ook al in 1990. En dat is natuurlijk ook een vast onderdeel van Zandvoort Lunch. De vrijwilligersvacature van de week. Dus daar willen we het ook even, heel even over hebben. Uh, wat we ook altijd één keer in de week hebben in Zandvoort Lunch is het recept. Dus ik heb een uh, receptje vanuit de jaren 90 uh, opgevist. Oeh, en... wat, wat toen allemaal een beetje inkwam. Dat, dat was de tijd dat de soepen een beetje anders werden dan anders. En uh, okay. ik heb pinda uh, pindasoep receptje. Ah. Ja, ben je benieuwd? Ja, zo is het. De Surinaam pinda soepreceptje. En we gaan kijken of we met Joop contact kunnen maken. Met Joop gaan we contact maken. Ik hoop dat hij nog een stem heeft. Want ik heb begrepen dat hij ontzettend ja. ziek is. Hij heeft echt zwaar de griep te pakken. Maar hij zou gaan nadenken over de leukste evenementen... die hij vermeld heeft in de afgelopen jaren bij Zandvoort Lunch. En uh, last but not least... en dat is uh, toch wel uh, op het laatste moment een beetje toegevoegd... Ja, die uh, Lea... Lea ja. gaat voor ons uh, een, uh, de nieuwe single uh, zingen. We hebben, hebben we dan een primeur? Nee, we hebben geen primeur. Want ze Jammer. heeft hem al eens gezongen in Zandvoort uh, Draai Door. Oh. En, uh, maar dat ging zo uh, goed dat we eigenlijk uh, bedacht hadden om dat hier nog maar een keer te herhalen. ter gelegenheid van het jubileum. Nou, super. Ja? Dat straks dus allemaal, maar nu eerst meer muziek. Dit, dit, dit, dit is ZFM. 107. 25 jaar. ZFM. ZFM in Zandvoort GFM. En jij bent erbij En dat doen we met de Fresh Prince of Bel-Air Met you, -DJ, DJ Jazzy Now this is a story all about how My life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a Bel-Air In West Philadelphia, born and raised On the playground is where I spent most of my days chilling out, maxin', relaxing, all coolin' all Shootin' some b-ball outside of the school When a couple of guys who were up to no good Started making trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got They said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air I begged and pleaded with her day after day But she packed my suitcase and sent me on my way She gave me a kiss and then she gave me my ticket I put my Walkman on and said, I might as well kick it First class, yo, this is bad Drinking orange juice out of a champagne glass Is this what the people of Bel-Air living like? Hmm, this might be alright But wait, I hear the prissy bourgeois and all that Is this the type of place that they just send this cool cat?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 The plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet; I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I went for a cab, and when it came near, the license plate said pressure and a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. I pulled up to the house about seven or eight And I yelled to the cabby, Yo, home, smell you later! Looked at my kingdom, I was finally there To sit on my throne as the Prince of Bel-Air See ya, Bij 3 uur lunch, zo dus twee locatie live uitzendingen tussendoor. Vanochtend door die natuurlijk vanuit Hoogland live. Goedemorgen Sandvort, dus straks vanaf 2 uur zal vanuit de uh, Lassa wordt op zaterdag uh, met uh, Rob van der Velden en uh, Albert Jan Vos te horen zijn. Maar nu hier in de studio weer uh, de mannen van de televisie kun je wel zeggen. Hè? Ja, ja, dat het, kunnen. Bijna het complete mediapark is nu aanwezig. Internetafdeling zie ik uh, staan op de gang. Televisieafdeling is binnen. Ja, want uh, de, de internet is dus de technische dienst. Die gaat natuurlijk straks naar het strand om alles voor te bereiden voor de uitzending van 2 tot 5 vanmiddag ja. Van uh, Rob Harms hemzelf, de, de grote man. En uh, Albert Jan Vos. Oh. En. Um, ja, de mannen van de, van de beelden, van de bewegende beelden... en de stille beelden trouwens ook. Want uh, fotograaf zijn ze en uh, videobewerkers, uh, noemen ze dat of niet? Nou, ik, ik ben niet echt fotograaf. Videograaf. Uh, Rob. Videograaf. Oh, dus ben... we hebben hier ik de Ik heb begonnen met Roel. de foto's, ja. ja. Oké, okay, dus we hebben Roel de videograaf en Rob de fotograaf... bij ons aan tafel. En waarom is dat nou? Omdat zij echt een hele grote rol spelen in het ge gebeuren en de geschiedenis... Van CFM. Um, want uh, Roel, hoe lang ben jij al bij de club? Ik zit nu twee jaar bij de club. Twee jaar nee, pas? Tweeënhalf jaar. God, dat lijkt toch veel langer. Ja, nee, dat is, uh, nee, dat is... En, en toen zijn we ook begonnen met zeg maar, uitzendingen op tv te doen met live beelden. Dus dat is meteen mijn volgende vraag die dan ja. beantwoord is. Dus sinds twee jaar is een beetje televisie gebeuren opgestart. Ja, ja en dat, uh, dat gaan we proberen uit te breiden, heb ik begrepen. Nou, dat is wel uh, zeg maar de, de, de wens van ons. Ja. Kijk, het, is, het is nu twee uur uh, in de week. Ja. En dat is natuurlijk voor de moeite die wij doen, dat is wel te weinig. We gaan wel even de luisteraars vertellen hoe laat dat welke dag dat is en hoe laat. Want ik denk misschien dat er toch nog mensen zijn die dat nog niet weten. Nou, het is natuurlijk wel, op de cfm site, zelf. Op de site staat het ook. Maar het is natuurlijk elke vrijdag van 10 tot 12 zijn de uitzendingen morgens. En dat willen we. Natuurlijk zijn heel veel mensen die werken dus. Dat willen we dus in eerste instantie naar de weekenden brengen. En dan gewoon uh, eigenlijk de hele week door, wat je bij de andere lokale omroepen ook ziet. En ja. wat ik vanochtend hoorde van onze voorzitter, uh, binnen nu en twee jaar gemeenteraad live. Dat is, uh, dat is de volgende stap, geloof ik. Waar, uh, ja. Maar daar wordt achter de schermen heel hard aan gewerkt. Maar ik dat weet, we dus, er meer uh, van. Nou ja, ik, ja. ik, ik, ik heb wel gegeven. Met, er zijn offertes, eentje, zeg maar rond de 30.000 euro kost dat om zeg maar, live-uitzendingen via tv uit de raads hierheen toe te maken. Ja, dat is heel ingewikkeld. En ja, en dat huur. geld gaan we vanavond weer opmaken natuurlijk. Ja, dus dan moeten we weer weg. een potie wachten. Dat duurt weer 25 jaar voordat we dat gespaard hebben. En dan hoop ik nu dat de BMW ja. zit te luisteren... dat ze nog even dat potje vrijmaken ervoor. Ja. Ja. Zeg maar waar ik nou ook benieuwd naar ben, hè, Roel. Uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe Ben jij benaderd of ben je zelf nou, uh, actief uh, naar binnen gelopen van... Uh, leuk, ik uh, kan leuk uh, nou, doen. Ik, ik had geen uh, tijd over. En toen dacht ik, nou, ik ga vrijwilligerswerk doen. Ja. Toen dacht ik, nou, er is eentje, een club die ik wel heel leuk vind, de CFM. En toen ben ik dus met uh, Albert Jan in contact gekomen. Die zag ik natuurlijk ook wel eens in de vier. En hij zei, nou, we, we willen dat, dat, dat, dat tv gebeuren. Uh, groter Gaan opstaart, uh, ja. opstarten, ja. En toen had hij al bij mij contact met Rob Bossink uh, gelegd. Van, uh, ja. Ja, die heeft heel veel beelden, filmmateriaal, van Zandvoort. Want die filmt zo'n beetje alles wat maar, zeg maar is, wat gebeurt wat in Zandvoort. Vind, ja. Ja. Ja. ja, en buiten dat alles wat gebeurd is wat hij gefilmd heeft... Uh, uh, is Rob Bossink natuurlijk bijzonder, heel bijzonder... Uh, in, het, in het, nou, het grote bezit wat jij hebt van oud-Zandvoortse filmpjes. In allerlei omstandigheden ja, uit alle delen ja, van ja, de geschiedenis. Ja, ja. Uh, mocht u geïnteresseerd zijn trouwens op uh, robbossing.nl. Zandvoort ja, en zandvoortvroeger.nl. Daar Zandvoort, staan de filmpjes ja. van oud-Zandvoort op. Moet u beslist gaan kijken. Het is zo interessant om te zien. Ik ga de regelmatige surf-ik daar eens zo naartoe. En dan ga ik weer eens een stukje bekijken. Want het is om, niet te doen om alles in één keer te bekijken. Het is... Niet normaal wat een archief Rob Bossing inmiddels heeft opgebouwd. Ja, zo'n 27.000 foto's denk ik. Ja? Van moderne foto's. en Zo'n kleine nou, 20.000 foto's van oud-Zandvoort. En dan ongeveer 360 filmpjes. Moet je nagaan. Die krijg ik nog steeds dagelijks aangeboden. Nou dagelijks niet, maar toch wel Rep regelmatig aangeboden van oude Zandvoorters. Ja? Die nog een filmbandje hebben liggen op, op een heel oude 16 mm spoel. Of een 8 mm spoel. Die digitaliseer ik dan. En die komen er weer bij te staan. Nou weet ik dat bijvoorbeeld Core Draaier houdt zich daar ook mee bezig. Hè? Hebben jullie een samenwerking of werk je gewoon helemaal zelfstandig daarin? Nee, ik daarin? werk helemaal zelfstandig. Maar wel met Roel dus nu? Met Roel. Ja. Roel heeft mij en... verzocht om wat filmpjes uh, uit te zoeken en aan te leveren. En zo is het ontstaan hier eigenlijk. En zo ben jij ook bij de club gekomen. De ja. bewegende beelden van CFM. Leuk. En, en <kwijnt> dat zijn dus ook uh, de filmpjes die op die vrijdagochtend onder andere worden uitgezonden. Hè? Want... Ja. Ik heb, ik heb zo af en toe wel eens even zitten kijken. Het is uh, heel leuk om te zien. Want bijvoorbeeld uh, het carnaval uh, van, van vroeger jaren. De, nou ja, die mensen leven allemaal nog natuurlijk. Of tenminste, het grootste deel waarschijnlijk. En die zien zichzelf dan uh, dus, hè, met, met een slokje op uh, in veel polonaise bekeken, door het beeld uh, deinen. Ik ja. heb al bekeken in bejaardencentra. Dat klinkt een beetje lullig. Maar uh, ja. huis in de duinen en, en daar zo al die oudere. Mensen die zitten op hun kamer zich een beetje te vervelen... maar die vinden het heel leuk dat ze dus vrijdag naar die filmpjes kunnen kijken. Ja, natuurlijk, want dat is voor hen natuurlijk een actieve jeugdherinnering. Nou, hè? Ik bedoel, het is niet voor hun tijd. Dat, dat, toen, dat komt dan echt uit hun tijd. Toen Tom Bakels nog leefde... die. Ja. Uh, die zat gewoon uh, zijn handen te wringen als het uh, tien uur was dat die filmpjes begonnen. Ja. En dan stond hij gewoon en zei, hé hey, kijk, uh, dat is nog iets van mij. Want ik heb heel veel filmpjes van hem gehad. Nou ja, het is ook ontzettend ja. leuk. En, en laten we wel wezen, er komt nog steeds meer beeldmateriaal ja, ja, ja. Bij, bij. Want jullie zijn zo ontzettend actief daarin. er ja, staat hier in de ja. studio bijvoorbeeld nu een camera zelfs. Ja. Nou, ja, dit wordt natuurlijk ook weer opgenomen. Ja. Maar het leuke is <laughs> dat, zoals Rob Bossing en ik, we hebben zeg maar, een bepaalde methode om video's te maken. Ja. Nee, je, je, je kan ook hele snelle video's maken. Met hele snelle beeldwisselingen. En met flitsende dingen. Wat je wel eens ziet op YouTube. weet je Dat ja. is hartstikke leuk. Maar als je daar langer dan vijf minuten naar kijkt. word je gewoon stapelgek. Word je stapelgek. <laughs> ja. Dus wij hebben echt zo'n methode. van de, Het hangt een beetje richting documentaire aan. Hè? Weet je, het zijn wat langere films. Maar wel gewoon helemaal verfilmd. Ja. Dus een Sinterklaas binnenkomst. Ja, die duurt gewoon twintig minuten. Ja. En zijn is... die snelle jongens plakken. Ze machten elkaar in vier minuten. Met flitsende beelden. Maar ja. Hebben, zeg maar, ja, maar dan verlies idee, je dus... Je, ja, en je verliest natuurlijk veel authenticiteit. Ja. He, ja. Op die manier. En die wordt nu behouden. Ja, erg leuk jongens. En we hebben natuurlijk een poosje geleden... ben ik zelf met jullie op pad geweest... Hè, voor een reportage. Ja. Uh, zit het er in de, in de toekomst nog in... Dat, dat dat wel eens herhaald zal gaan worden? Dat er echt oh. actieve live... Uh, ja, ja, wel. Ja. reportages gemaakt gaan worden? Ja. Want het is natuurlijk ook erg leuk... dat, dat uh, gebeurtenissen... echt uitgelicht gaan worden. Ja. En dan kan je, Kijk, dit is nu zo... Dan soms uh, zie ik Rob bezig... Nou, dan hoef ik er niet bij te zijn. Maar zoals ja. de laatste Sinterklaas, dan nou, zie ik uh, Rob niet. Dus dan neem, nou, neem ik hem op. Zo vullen we elkaar aan. En als we, ja. zeg maar met, met zo'n Joods uh, uitreiken van het Joods boek... Ja. dan zitten we lekker naast ja. elkaar. En dan, verseten, en dan uh, ja. hij filmt dit en ik om dat. En dat gaat gewoon prima. Ja. ja met dat Sinterklaas was ik een beetje ziek, had ik een ja. beetje griep dus. Ik heb te veel pepernootjes gegeten hè. Ja. ja. <laughs> veel van die kleine lekkere snoepjes hè. Ja, ja, ja, dat is moeilijk <laughs> afblijven natuurlijk in die periode. Dat kennen we allemaal wel Ja, zo we proberen we zeg maar van elk, elk ding wat er is in Zandvoort. Probeer hem allemaal vast te leggen. Nou, ik, ik verbaas me ook altijd over ja. uh, dat jullie steeds weer, want dat zie je natuurlijk op Facebook ook voorbij komen. En uh, dat ik elke keer weer jullie naam zie als er ook maar iets gebeurt. Ja. Dan zijn jullie daar als de kippen bij om het vast te leggen. En ja, mensen. Uh, ik, ik vind dat deze twee mannen gewoon een heel groot applaus verdienen. En heel veel waardering. Want het zijn wel de grondleggers van de Zandvoortse geschiedenis in de toekomst. Oh, oh ja. zeker. Ja. Mijn applaus. Ja, heb ja, je. Ja, ja, ja. Ik uh, maak een diepe buiging voor jullie. Uh, uit respect voor al het werk wat jullie hierin stoppen. en alle uren die daarin gaan zitten. Want ik zie vaak dat jullie s'nachts ook ja, nog druk, druk ja. bezig zijn met bewerken zeg en bewerken, ja. plaatsen. En uh, ja, ik, ik hoop dat jullie nog heel lang met dit mooie werk door kunnen gaan. Ja. Ik vind het fantastisch dat jullie de moeite hebben genomen het is leuk, het is ja. leuk werk hoor. Dus, uh, ja, dus ja anders zou je het kunnen kunnen doen, he. niet kunnen doen. Nee, zo is het. Nou, en ik hoop dat jullie er nog heel lang heel veel lol in blijven houden. Zodat jullie uh, ons kunnen blijven trakteren op leuke beelden. Hè, via de televisie. Ja. En uh, laten we hopen dat we met z'n allen dat heel mooi kunnen gaan uitbreiden... Ja. naar een volwaardig televisiestation. En ik... Denk dat ik denk dat we hier met een mooie wens afsluiten. Dat is Toch? goed. Hartelijk okay. bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt Toet voor het interview. Toi toi. Ja. Oké. Okay. Okay. We Iedere, gaan terug naar Morri's. Iedere vrijdag dus CFM TV tussen 10 en 12. Ja. Maar mocht je dat gemist hebben. Ze hebben ook volgens mij een eigen YouTube kanaal. Ja, ja. We zien Oh, het dat wist YouTube. ik niet. Ja, ja, ja. ja. En we hebben ook nog zandvoortopfilm.nl. Daar Kijk. zijn ook al die filmpjes op. Dat is nou. heel simpel. We nou. nou. hebben Zandvoort nog de, op de video's badplaats Zandvoort. Dat is ook van de ja. CFM. Dat is alles meteen. Wat ik ga doen. Want ik denk dat we even te snel gaan voor onze luisteraars. Ik denk dat we al deze links. Maar even achter elkaar moeten gaan zetten. En dan zet ik het op uh, de Facebook site. Van Zandvoort luncht. Dat kan iedereen via Zandvoort uh, luncht. Uh, dus www.facebook.nl kom/Zandvoort luncht. Daar kunt u straks alle links vinden die leiden naar de filmpjes die vertoond worden bij CFM op vrijdag tussen 10 en 12. Hartelijk dank mannen. Ja. Okay. We gaan weer muziek maken. CFM okay. 25 jaar. Hey witch doctor, give us the magic words. All right. You go ooh, ee a a. Ah, ah. Ting tang Walla wala ping ooh ee ooh-ah-ah, ting-tang Walla-walla, bing-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang Walla-walla, bang-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang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 Een speciale uitzending van ZFM Lunch. Veel uh, mooie muziek uit die ja! tijd. ZFM. Al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. En niet alleen uh, mooie muziek uit die tijd... maar ook mooie recepten geloof ik uit die tijd, Dolly. Ja, dat is natuurlijk ook een van onze items... Hè, door ja. de week. Uh, op woensdag vertelt uh, Angela ons altijd weer... Een, uh, over een mooi recept. Wat we dan lekker kunnen gaan proberen en maken... En uh, ja, ik heb een, een receptje weer eens uh, uit de oude Hoge Hoed getoverd. Uh, dus uit de begin jaren negentig ook. Grootmoeders tijd... recept? Nee, niet grootmoeders. Oh. Want uh, die kenden dat toen volgens mij nog helemaal niet. Oké. Okay. Ik heb uh, een, een receptje van Surinaamse pindasoep meegenomen. En... Zeg je nou Surinaamse pindapoep? Ja, pindapoep, ja. <laughs> god. <laughs> <laughs> Oké, okay, duidelijk. Oh, pindasoep, sorry. Nee, dus uh, dames en heren, we gaan beginnen. Pen en papier bij de hand en schrijven maar. We hebben nodig voor de Surinaamse pittige pindasoep... 1 ui, wat olie, 25 gram bloem... 4 flinke eetlepels pindakaas... 1 liter bouillon, bijvoorbeeld kruidenbouillon... 3 deciliter melk... 2 eetlepels peterselie, 200 gram tauge. zout, peper, jahe, boemboem, saté, laos. Dat zijn de kruiden, hè? En dan ga ik u nu vertellen hoe we met al die ingrediënten omgaan... zodat het een lekkere soep gaat worden. Snipper de ui en fruit deze glazig in de olie. Voeg de bloem toe en bak dit heel even mee. Voeg de pindakaas toe en roer goed door. Voeg de bouillon al roerend in drie delen toe. Breng het geheel even aan de kook. Voeg de melk toe en laat 5, 15 minuten koken. Dan brengt u de tauge en peterselie erbij. En dan gaat u hem op smaak maken met de kruiden zout, peper, sambal, boom boom saté, laos en jahe. En als serveertip kan ik u melden... Doe er lekker wat uienstokbrood en kruidenboter bij. Nou, hoe simpel is dit en hoe lekker is dit? Ik zou zeggen, probeer het vanavond en eet smakelijk. Wil je het hele recept nog zo direct nalezen? Dan kan het denk ik wel op de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Facebook.com slash Zandvoort En volgens mij is je vrouw die is nou al zo druk bezig met de catering. Iedere keer meteen dit aan het maken voor ons. Ik heb er al helemaal trek in gekregen, dankjewel Dolly. Ik heb echt nee, trek in, dank. in gekregen. Ja, heerlijk hè, klinkt goed hè? Heerlijk. Sweet symfonie is dit van de Veur voor jou, hier op CFM Zandvoort. track for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 love as the trial flies high like a dove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 Ripe Cold Quest. Terwijl, ken ik. kick it? En de dit het prachtige nummer van De Furf, Bittersweet Symphony. Allemaal nou, jaren negentig uh, muziek zo. Uh, dit eerste uur voor hem lunch, Maar uh, niet alleen, maar mooie jaren negentig muziek. We gaan ook uh, luisteren naar uh, hedendaagse muziek. Nieuwe muziek, nou nieuwer uh, krijgen we dat uh, denk ik niet. Want het is gewoon, ja, introduceer jij maar Dolly, ik denk dat jij dat beter kan. Ja, we, we hebben nu een heel, heel speciale zandvoortse hier in de studio. Nou, speciaal, speciaal. Nou, ah, ja. nou, zeg jij maar dat je geen speciaaltje bent. Speciaaltje ja, ja. met Maya. En, en ze is natuurlijk ook betrokken bij het team van CFM als uh, razende reporter. Maar ze is niet alleen razende reporter. Ze kan goed acteren, ze kan mooi zingen en uh, ze kan zelfs mooi schrijven. En uh, waarom hebben we Lea gevraagd om hier naartoe te komen omdat uh, zij een prachtig nummer heeft geschreven in november afgelopen jaar. En dat, uh, dat lied is eigenlijk nog in ontwikkeling. Uh, er wordt uh, momenteel gewerkt aan een eigen arrangement. Zodat uh, de single uh, uitgebracht kan gaan worden. Maar uh, ze zingt het nu gewoon op een beat die we daar even voor gebruiken. Ja. Het is een uh, ode aan haar overleden opa. En uh, dat nummer heeft ze ook gezongen op zijn crematie. En uh, vandaag gaan wij het in Zandvoort allemaal beluisteren. Als ik uh, het oké okay krijg van onze cameraman, onze videograaf. Is het, is ja, het je eerste is... nummer die je zelf hebt geschreven? Uh, nou ja, ik ben wel eens begonnen aan nummertjes. Maar ik heb ze nooit echt afgemaakt. Dus het is het eerste afgemaakte nummer in ieder geval. En we gaan het dus binnenkort uitbrengen op single. Heb ik ik goed hoop begrepen. het wel. Ja, het staat al op single, maar we gaan, uh, een eigen, met een eigen arrangement gaat ze het maken. Ah, keurig. Ja. Nou. Ben je er klaar voor? Ja, kom Kunnen maar. Kunnen we? Nou, mag ik een daverend applaus voor Lea Bos?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 Wauw. Iedereen zonder kippenvel even zijn vinger opsteken. <laughs> ik zie weinig vingers, moet ik eerlijk zeggen. Ja, prachtig dankjewel, Lea. Mooi Geen gedaan. Verplein. Heel ja. mooi gedaan, dankjewel. En mama eh, ma mama <laughs> die heeft niet alleen kippenvel, die heeft ook uh, tranen in de ogen, kan ik je vertellen. GFM, GFM. Al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij. een prachtige nummer van uh, Lea gezongen. Mooi nummer van uh, Robbie Williams. Hij vlak voor het einde van het eerste uur van uh, Zandvoort Lunch. Maar we gaan eruit dit uur met uh, Shania Twain. Ook een echt mooie 90s nummer. That don't impress me much. Tot straks na het nieuws. <middels>